Jan van der Putten met het NOS-journaal. De voorzitters van de FNV-bonden zijn met het bestuur van de vakcentrale in overleg over de toekomst van de pensioenen. FNV-bondgenoten is niet tevreden over de koers van het bestuur in de onderhandelingen over het pensioenstelsel. Er moet meer gepraat worden over inkomenszekerheid. Maar vooral voorzitter Jongerius wil te veel zekerheden weggeven, vindt FNV-bondgenoten. Als het centrale bestuur niet op de eisen van de grootste bond ingaat, dreigt hij een eigen koers te gaan varen. Eind april zijn in een flat in Leidschendam zes kunststof gasleidingen vernield. De politie neemt de zaak hoog op omdat er een gevaarlijke situatie ontstond. Uit de kapotte leidingen stroomde gas het gebouw in. Een bewoner merkte dat er iets mis was en draaide de hoofdkraan dicht. De politie van Leidschendam heeft getuigen opgeroepen zich te melden.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 De Belgische wielrenner Wouter Weiland is zwaar ten val gekomen in de ronde van Italië. De 26-jarige sprinter ging onderuit in een afdaling. Op televisie was te zien hoe Weiland bloedend op het wegdek bleef liggen en werd gereanimeerd. Hij is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer nog vanavond kans op een bui. Morgen wolkenvelden afgewisseld door zon. In de middag enkele buien. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is, is erwin Art Dag van de Arts van de AANWB NWB. Op de A4 Amsterdam. Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roel of Arendsveen en Zoetewaude. Rijndijk is 6 kilometer. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaat. Maar tussen Amstelveen en Knopen Badhoeven verdrop. Door een ongeluk 5 kilometer file. De rechterreisdok is de rechterreisdok dicht. Is dat dik? Op de A9 De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 The band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 Bepalen, dan ben je vrij Het spel begint en dat het eindigt is gegeven Maar daar blijft bij. Er is geen schuld, maar elke stap heeft consequenties voor iedereen En toch speel je dit spel alleen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 Van zon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 De republikein Newt Gingrich wil volgend jaar meedoen aan de presidentsverkiezingen. Volgens een woordvoerder van Gingrich zal hij zijn kandidatuur woensdag bekendmaken via Facebook, Twitter en Fox News. Gingrich is de eerste republikein die zich kandidaat stelt. Gingrich was van 94 tot 98 voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. En nu wil hij dus president worden. In Reuzel in Noord-Brabant zijn twee mensen gewond geraakt bij de ontploffing van een tankwagen. Ook zijn een aantal bedrijfspanden en een woning beschadigd geraakt. De explosie werd veroorzaakt door laswerkzaamheden. Volgens de brandweer van Reuzel dacht de Lasser dat de wagen leeg was. Maar er zaten nog vochtige aardappelschillen in waardoor een brandbaar gas was vrijgekomen. Een andere man schrok zo dat hij met hartklachten naar het ziekenhuis is gebracht. De zilveren Nipkoff schrijf is gewonnen door tv-programma De Wereld Draait Door. Volgens de jury beleefde het VARA-programma zijn beste seizoen ooit, omdat er veel aandacht werd besteed aan kunstvormen als opera en poëzie. Rapper Ali B. kreeg een eervolle vermelding voor zijn programma Ali B. op volle toeren. Het muziekcentrum voor de omroep mocht een zil ere zilveren reismicrofoon in ontvangst nemen, voor zijn belangrijke rol in de afgelopen decennia. En dan het weer nog vanavond nog een paar buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Morgen wolkenvelden en zon. Maar in de middag buien met kans op onweer. Het wordt 8. Dit NWB. Het is Erwin Dag. Jullie op de avond 4. Van de A. Richting NWB. Amsterdam door een o Geluk, viel op tussen de A4 Leidschendam en Haag zoeterwoude in Amsterdam Dijk. Geluk tussen meter vier Leidse en de rechterrijstrook Dam en Zoeterdijk Woudereinde. Kijk nu vijf. De kijkers kilometer viel is nog file en langer op de rechterrij A4 Rijstrook Dichting de Haag tussen de Kijkers waren file is nog Venen Zoeterwoude langer op de Rijn Dijk A4 in negen kilometer Haag tussen Roelof waren Venen. Van de a zoetienring Amsterdam, in Amsterdam Woudereinde Dijk richting Kooi negen Klein kilometer tussen Amst business van de A4 en Sloop in Amsterdam Richting 7 km/s. Op Amstel is er A10 in het bak en ring